Met ja, de aftrap van podcast nummer 53. Uh, we doen dat uh, zometeen met onze officiële tune, maar eerst uh, met een liedje daarvoor: Freedom of Speech van Immortal Technique. Freedom of Speech, motherfucker. En die is speciaal voor al die motherfuckers okay. die dat geloven aanhouden. Up in the club smoothly, with the L in my hand Bitches know that I'm a freak, like the Elephant Man Intelligent plans, fuck a record deal I want development land, with my benevolent clan And that's the reason that I only trust my fam 40,000 records sold, 400 grand Fuck a middleman, I won't pay anyone else I'll bootleg it, and sell it to the streets myself I'd rather be that, than signed and stuck on a shelf And because of this, executives try to diss me? Yeah. Racism frozen in time, like Walt Disney And now they say they wanna get me signed to the majors If I switch up my politics and change my behavior tryna tell me what the rhyme about Over the beat Bitch niggas That never spent a day in the street But I repeat that Nobody can hold my reins I put the truth on tracks Niggas, simple and plain I got no strings So I have fun I'm not tied up To I guess to America, I'm a disaster, oh, no. a slave that was destined to own his masters, independent in every single sense of the word, I say what I want, you fucking little sensitive herb. <laughs> This is America, I thought we had freedom of speech, but now you wanna try to control the way that I speak, and O'Reilly, you think you a patriot? Yeah, right. You ain't nothing but a motherfucking racist bitch, full of hatred, pressing a button, trying to eject me, <laughs> but I don't got no motherfucking deal with Pepsi, no corporate sponsor telling me what to do, asking me to tone it down during an interview, to minimize the issue but i'm keeping it large i love the place i live but i hate the people in charge speaking is hard when you got strings attached so i'ma say it for you because i don't got none of that and if you didn't understand what i spit at your brain ayo son let this little nigga explain i got no strings so i have fun i'm not tied up Come on, son, y'all niggas know the way that I do ImmortalTechnique.com live for you And I know sometimes it be making you nervous The way I smash puppet rappers that belong in a circus You motherfuckers just can't compare Looking for a fan base that's no longer there I know that you're scared and you're hiding up in the cut But this is freedom of speech, nigga, tell 'em what's up Word nigga, fuck John Ashcroft. Nigga, fuck Fox News. Fuck those snake ass bitches trying to manipulate your opinion, telling you what to think. Word the fuck up, nigga. Like we invaded niggas cause we wanna free them. You racist motherfucker, you don't give a shit about those people. You can suck my dick. <laughs> relax, tech, relax. Another rubbing coke at the bar, nigga. It's my day off. Word up. Fuck.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 Outside in the universe. I have a dream. One dag this nation will rise up. Live out the true meaning of its dream. En mijn Jezus, mijn microfoon is dat een beetje. Goed, en mijn naam is Barfumet en het is vandaag uh, woensdag 7 januari. 2015. Een paar minuten voor acht en we trappen af uh, met aflevering 53 van de QFF podcast series hier op uh, QFF Radio. Um, ik praat een beetje raar, hè? dat komt omdat mijn koptelefoon niet helemaal uh, goed afgesteld staat. Maakt ook niet uit. Uh, dat neemt niet weg dat we vandaag wel een aantal onderwerpen hebben waarover ik het uh, wil hebben. Ik weet ook niet of het een hele lange podcast gaat worden. Maar nou, er is vandaag natuurlijk wel uh, wat gebeurd. Ja, Waar we niet uh, ja, lichtvoetig of lichtzinnig zomaar even aan voorbij kunnen gaan. Um, ja, is het een passend muziekje? Nou ja, we gaan wel natuurlijk gewoon de onderwerpen voorlezen die uh, we vandaag gaan bespreken. Dus ik denk dat ik daar ook niet te veel concessies uh, in uh, moet doen, slash maken. Goed, vandaag in aflevering 53 van het uh, QVF... Ja, van deze Kiel podcast gaan we het hebben over uh, het Boek der Reuzen. Daarnaast gaan we het hebben over de afbraakbeleidsmakers in actie. Ook gaan we het hebben over de islam, de religion of peace en de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs vandaag. Waarbij uh, een forse aantal doden vielen. Verder uh, ook wat aandacht voor een brief aan Merkel vanwege een Fox-vijandige nieuwjaars toespraak. Goed, daarover straks meer. Uh, misschien um, is Toxopees er straks ook nog wel even. Uh, ik zal hem gelijk even live vragen. Doe je straks weer mee? Inmiddels luisteren er 315 mensen. Het zullen straks nog wel uh, wat meer worden. Oh ho oh, oh, ho, Max Bumper, de techniek uh, die uh, staat voor niks vandaag de dag. Die bumper die komt zo meteen pas. Uh, de onderwerpen, voor de rest uh, het nieuws een beetje. En uh, misschien gaan we nog wel iemand bellen. Maar uh, ja, ik zeg nogmaals, misschien. En uh, ik kan niet al te veel beloven, als het ware. En uh, dan zeg ik eigenlijk ook alweer uh, te veel. Of misschien ook wel niet. Ik weet het eigenlijk niet. Nee, nou goed, we zien wel. Um, ja, van uh, dit prachtige achtergrondmuziekje gaan we even naar een uh, stukje echte muziek. Uh, One Step Beyond van Madness. Op deze zwarte 7 januari 2015. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat...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 Heel irritant, en dan gaat mijn software, oh nee, dat muziekje, zie je, het is altijd zo, hè? Goed, ik kan ik, ik me eerder vandaag uh, iets tegen, en dat ken ik eigenlijk ook wel van vroeger. En um, ja, zoals je weet luistert u uh, naar QVF Radio en wij zijn te beluisteren via 66.6 FM en nu kom ik een oud liedje tegen, of een oud nummertje, of een, een track op een album van Public Enemy. Incident at 66.6 FM. Luister even mee. Yeah. it's the Flave Holmes, cold, chilling in effect. Public Enemy. Uh, in their muziek, uh, kind of rabble-rousing. They uh, talk about, well, uh, things like... You know, the white media has been very upset about some of the things you say and your sons. The way I get some me a little very upset by the things you're saying. It's on the air. Hello? Yes, hello. Yes. Uh, I've seen these guys. I saw them warm-up for the Beastie Boys last year. How were they? How were they? I thought it was one of the most appalling things I have ever seen. There were two gentlemen in cages on either side of the stage with fake Uzis. There were, uh, Jesus, it, it was unbelievable. And when I see somebody who's wearing one of their shirts, I think that they're scum, too. Hello? Yeah, see you later. D-E-N-F-L-O-F-E-T, brother. Hello? Yeah, see Yeah, why do you even pay homage to his putting these monkeys on? Hello? Hello? He doesn't have the guts to tell him that. He doesn't know what he's talking about. Hello? Yeah, see you later. Yeah, see you later. Yeah, see you later. Terminator X. Thank you. Terminate X is one of the members of the group. It's on the air. It's on the air. It's on the air. Go back to Africa? Okay, we're going to, uh... <laughs> we, believe me, when we go to these phones, people are going to tell you to do just that, Chuck. Hello? Yes, hello. Yes, Alan, um, I think that white liberals like yourself have difficulty understanding that Chuck's beans represent uh, the frustrations of the majority of black youth out there today. I do understand that. Yeah, but before he came on, you were branding... Well, if you had read the stuff I'd read... Fleet Flav. That was a 66... 6.6 FM, en dan de incident ad. Nou ja, goed, uh, vond het wel grappig, kwam ik kom tegen. Ik denk ik wil het toch even delen hier op 66.6 uh, FM bij uh, Radio QFF of QFF Radio, maar net wat je lekkerder vindt klinken. Klink. Uh, vindt klinken. Jezus, dat klonk nergens naar. Have, uh, it's all about yeah man, it's all about information, but it's not what you think it is. Um, QV Radio dus. Zometeen Toxo erbij. Die uh, vond het wel een goed idee. Die gaan we straks eens bellen. Ja, um, yeah. het boek der reuzen. Het eerste onderwerp. Dan gaan we de bumper van Mac even bijpakken. Dan doen we dit allemaal uh, helemaal... Uh, ja, Hoe zeg je dat? Officieel. volgende onderwerp, uh, dat boek der reuzen nou, uh, het was heel toevallig uh, een weekje geleden, misschien vijf dagen geleden, dat ik uh, later uh, zat te kijken naar uh, een documentaire op uh, Discovery Science was het geloof ik of een van die andere en het was net zo goed de History, nee het was niet History het was wel Discovery en, of was het toch wel een National Geographic, nou ja uh, Anyways, een van die uh, wetenschapskanalen. of uh, educatiekanalen, hoe je wilt. daar was een uh, interessant stukje te zien over reuzen. en schedels die gevonden zijn in Georgië. en skeletten die uh, weer verdwenen waren. Nou, uh, nu kwam ik uh, een paar dagen daarna op internet weer een, uh, een documentaire tegen. die heette Giants. En. Die duurt weliswaar 50 minuten, maar die plaats ik in het topic Het boek der reuzen. Dat topic is alweer enige tijd oud. stand van zondag 6 november 2011, om 14 minuten over 12 in de nacht. En het was ons aller dromen die we de laatste tijd een beetje missen. Die is niet zo vaak op QFF, die heeft het vast heel erg druk. Die open een topic Het boek der reuzen. Zoals wellicht gemerkt ben ik momenteel het Gilgamesh-epos aan het lezen. In het boek wordt ook verwezen... Sorry, niet bewezen, maar verwezen naar het boek der reuzen. Dat klinkt erg interessant. Reuzen komen wel meer voor, onder andere in de Bijbel... maar dat wordt natuurlijk mythisch bedoeld... want reuzen hebben nooit bestaan, volgens de kerk... en ons maatschappelijke denkbeeld. In het boek van Henoch... Wordt er vrijwel alleen maar gesproken over reuzen, waardoor het vanzelfsprekend niet in de Bijbel opgenomen is? Daarom vind ik het vreemd om te zien dat er mensen stug blijven volhouden dat de Bijbel echt is, maar alles erbuiten niet. Terwijl nu toch min of meer omstrijden is vastgesteld dat de overige boeken gewoon parvit zijn. Hier een mooi overzichtje van veel teksten die min of meer buiten de Bijbel werden gehouden. Nou, een linkje daarbij naar de we ja, ook weer op uh, QFF. Uh, dat is een compleet ander topic. Uh, in ieder geval. nou het boek de reuzen behoort tot de dode zee rollen. het boek de reuzen zou gevonden zijn in grot nummer 6 uh, nou ja, dat is een heel verhaal. Uh, mm, zo is er ook een uh, foto van een reus skelet. In het topic geplaatst, nou, er wordt veel meer informatie geplaatst. En mensen die dit interessant vinden, die zou ik um, vooral aan willen raden om het topic gewoon te gaan lezen. Ja, dat klinkt misschien een beetje uh, cliché, maar ja, dan neem je toch het meeste in je op. Daarnaast uh, staan er ook een aantal interessante filmpjes en uh, documentaires in. Waaronder dus de documentaire Giants, die ik... Uh, een paar dagen geleden plaatste. Dan gaan we even een klein stukje van uh, luisteren, als jullie het goed vinden. Luister. Ik ga even een klein stukje terug. Want er, oh, naar het begin. Komt hij? Ik was uh, iets te snel. There were giants in the earth in those days. And when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children, the same became mighty men, which were of old men of renown. That was a quote of Genesis, at the Bible. and Incas of South America believed a race of giants existed on earth before the Great Flood. So did many other ancient civilizations. Some took them for gods, others left likenesses of them in stone or wrote about them in their histories. The Greeks and Romans told of blood falling from heaven and landing in the lap of the earth goddess Gaia, who gave birth to the Titans a race of fearsome giants. Perhaps the most famous of all was Goliath the Philistine, one of five giant brothers. Wendell Jones is an archaeologist with a style of his own. He spent a lifetime tracking down Goliath and the Ark of the Covenant, with which the Jewish holy book of the Midrash tells us the giant made off. Goliath crashed his way through the Israeli uh, soldiers, ran over and scooped the Ark up on his shoulder, slew Pinchas and Hofe, and took the Ark back to the camp of the Philistines. It was in this field, 15 miles southwest of present-day Jerusalem, that legend says Goliath was finally slain. Not by a giant warrior like himself, but by a puny boy, David, who, as this 9th century B.C. tablet indicates, would later become king of the Israelites. David reached into his script. He pulled out this black thing with long leather straps, and he put it on his arm and wrapped it like this, And said, you have come against me with a buckler and the armor and a shield and a sword. But I'm coming against you in the name of the Lord God of Israel. Then he reached in and pulled out another set of leather straps. But this one had a stone in it. And like this, the shepherd boy, cracked Goliath, stunned him. He didn't kill him. Goliath fell on his hands and knees. David ran over and took the sword of Goliath, this enormous sword that had killed Hofri and uh, Pinchas. And with Goliath's sword, he decapitated him. Just two miles from where the famous fight took place stands an 80-foot overgrown mound. This is believed to be Goliath's final resting place though no one knows for sure because it's never been excavated. In the American Midwest, there are also many large mounds which are said to be graves. An author who has sold over 15 million books and written extensively on giants is Brad Steiger. Mass graves of giants were opened. Some of them, some of the men, eight feet tall. Some of the women, seven feet tall. Uh, some records of men, ten feet tall. And extremely large skulls. And extraordinarily, uh, some of these skulls had horns. Some had extra rows of teeth. Uh, some had other what we would call anomalies. But they were extraordinarily large skulls and, uh, extraordinarily large people. A maverick archaeologist who has long been fascinated by legends of American giants is David Hatcher Childress. A number of mounds in the Midwest in America were excavated uh, starting in around 1850. And in many cases, they would find skeletons of people who were in excess of seven feet tall. And in many cases, they had double rows of teeth as well as in some cases six fingers on each hand and six toes on each foot. The one that was found in uh, Bridal Veil vale Falls, California by a group of miners, first they found this wall with very intricate hieroglyphics. They assumed that they were finding gold behind the wall. They broke it down and they found this woman holding a child covered with fur and a strange kind of dust. The same tall Female mummified remains been gevonden in Texas. Ja, allemaal uh, heel erg interessant. En uh, ik, ja, ik kan het heel lang laten horen. Het draait nu al een paar minuten, uh, zes om precies te zijn. Uh, ik zou zeggen: dit moet je echt even uh, gewoon zelf gaan kijken. Het duurt 50 minuten, uh, maar is absoluut de moeite uh, waard om te gaan bekijken. Dus doe dat vooral. Uh, de documentaire Giants, en die staat op pagina 3 in het. Uh, Topic boek der uh, reuzen. Maar dat kun je heel makkelijk uh, terugvinden door even in het zoekvenster op Q5 in te tikken. Hashtag podcast 53. Maar nog veel gemakkelijker en nog veel belangrijker. Is dat onze radio uh, gemist knop die werkt weer. En die is helemaal geüpdate. En je kunt dus nu ook gewoon teruggaan naar aflevering 53. En dan staat er een knopje bij. Laat onderwerpen zien. Klik en dan krijg je ze allemaal te zien. Die al je zit te luisteren. Er zit ook een downloadknop bij. Dus het wordt allemaal een stukje gemakkelijker. Nou uh, ja. Nou ja. Dat het onderwerp uh, reuze zeg maar. Uh, tot dusver. En uh, dan gaan we uh, zometeen naar het uh, volgende onderwerp. Maar ik ga gewoon eerst een uh, lekker de muziekje opzetten. Uh, mm, even kijken. Ik had wat verschillende. Uh, laten we eens een stukje van. Uh, Air gaan doen. Alone in Kyoto. prachtige muziek lijkt het wel alsof alle ellende van vandaag eventjes van me afglijdt Besef je je eigenlijk hoezeer wij mensen leven in een doos? One big fucking projection box. En ik snap eigenlijk anno 2015 niet dat mensen dat zelf niet inzien. Think outside the box. Stap uit de doos. Maak van je leven weer een feestje. En dat snappen de meesten denk ik wel wat ik bedoel. We gaan luisteren naar Living in a Box van Living in a Box. Toby, you're living in a box according to my opinion. But on the zoom, I think it's the same as me. Little boxes on the hillside, and they're all made out of tiki tacky. ...is voor Tobi nog even een bonus. En de ronde is made of ticky-tacky little boxes on the hillside. Little all... tacky. On the hillside. Little boxes Misschien kunnen het eten. Misschien is het biologisch. And a pink one. And a blue one. And a yellow one. And they're all made out of ticky-tacky. And they all look just the same. And the people in the houses... All went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry and they all have pretty children. And the children go to school and the children go to summer camp and then to the university where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business. And marry and raise a family in boxes made of tikkie-tacky. And they all look just the same. There's a pink one, and a green one. And a blue one, and a yellow one. And they're all made out of tikkie-tacky. And they all look just the same. Just the fucking same. En het liedje hoort bij de serie Weeds waarvan ik de eerste vier seizoenen echt fantastisch vond en daarna vond ik de serie echt wegzinken naar een bedenkelijk niveau jammer want het was aanvankelijk echt een leuke serie ik leerde Weeds kennen toen ik nog op Sint Maarten woonde en ik weet nog dat ik elke week uitkeek naar de nieuwe aflevering en ja, dat ook wel met veel plezier en een goed wietje keek Anyways, dat was toen, vandaag is vandaag. 7 januari 2015. En uh, dat was even uh, een stukje muziek. Uh, nu gaan we ook naar een stukje muziek, maar dan de bumper. Voor het volgende onderwerp. En dat volgende onderwerp, um, dat is de afbraak beleidsmakers in actie. Tenminste, dat topic. Uh, het was namelijk uh, combi die vanmorgen, nee het was net twee minuten over twaalf, dus vanmiddag, een uh, leuk stukje plaatste. Ah, pardon, ik stoot er even tegen de microfoon aan. Wat zou u ervan denken als we ouders van kinderen met kanker die in het ziekenhuis verblijven een eigen bijdrage zouden vragen. Ouders hebben hun kind immers niet thuis, dus sparen ze kosten uit. Schokkend toch? Nee. Gelukkig zal dat niet gebeuren. Tenzij je kind psychotisch is, anorexia nervosa heeft of suicidaal is. Sinds 1 januari moeten hun ouders hun Eigen bijdrage betalen als ze in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven. Een eigen bijdrage die kan oplopen tot ruim 130 euro per maand. Dat is zijn gesprek 1500 euro per jaar. Het argument van staatssecretaris Van Rijn. Ouders sparen uit omdat ze niet thuis voor hun kind moeten zorgen. Ze moeten minder boterhammetjes, minder groenten en minder vlees kopen. En ze hoeven niet in bad. Dus dat kost minder water, minder shampoo, minder zeep, etc. Dat ouders tijdens hun opname extra kosten maken, wordt even vergeten. Die extra kosten zijn niet gering, al gauw meerdere honderden euro's. Per maand Van ouders wordt namelijk verwacht dat ze in het kader van de behandeling meermaals per week naar het ziekenhuis komen. Dit maakt dat ze frequent vrij af van werk moeten nemen, dus minder inkomsten genereren. Steeds vaker slapen ouders zelfs deels gewoon ook in het ziekenhuis. Nou, rooming in noemen ze dat. Eh, bron en meer Volkskrant, eh, dat, dat stukje eh, wat kom je er nog aan? Toevoegde: Kinderen hebben geen eigen inkomsten. De lokale overheid stelt zelfs dat de diagnose, te zaakjes GGZ, komma, plaatst zelf het kind in een instelling en klopt vervolgens bij de ouders aan om een fikse financiële bijdrage. Ja, nou ja, een typisch voorbeeld van hoe de afbraakbeleidsmakers in actie uh, het land. Onze landen in Europa steeds verder te gronden richten. En uh, nou ja, ik ben Combi zeer erkentelijk en uh, dankbaar voor de vele mooie stukjes die hij die, ja, inmiddels in het uh, 71 pagina's tellende topic op QFF uh, heeft geplaatst in de afgelopen jaren. En, uh, ik zou zeggen: mocht je interesse gewekt zijn. Ga even kijken. Um, een tijdje geleden hadden we het over een, uh, een oude foto van Rutte... ...en van in ieder geval een krantenartikel uit het Nieuwsblad van het Noorden uit 1990... Uh, ...over een JOVD-congres in Haren. Nou, dat is ook terug te vinden in uh, dat topic. Net als artikelen over mm, nog zoveel andere dingen van heel veel diverse websites. Het mooie is dat wij heel veel van die artikelen gewoon één op één met tekst en al geplakt hebben in het... Uh, in zeg maar, de post of de comment op het forum wat als grote voordeel heeft dat er nog wel een linkje naar de bron onderstaat maar dat als die bron besluit hé, hey, laat ik de info wat aanpassen of wissen of gummen of whatever dan hebben wij die info nog al werkt de link niet meer en nou ja, dat is toch altijd handig zo stellen wij op QFF enorm veel verschillende dingen veilig uh, veilig voor uh, de gummetjes van het internet. Goed, dat was het onderwerp de afbraak beleidsmakers in actie. Die komt ongetwijfeld nog een keer weer voor in een andere podcast. Hij is ook al eens eerder voorbij gekomen. Ik ga een muziekje draaien en dan gaan we door naar het volgende onderwerp. En het volgende onderwerp is dat we eerst toxopeus gaan bellen. Dat doen we rond de klok van een paar minuten over half negen. Er luisteren inmiddels 442 mensen. 442. Dat is lekker. Uh, voor een uh, woensdagavond om nou, bijna half negen. Uh, stukje muziek zoals ik beloofde. Uh, Everyday People van Sly en The Family Stone. Everyday People van Sly and The Family Stone. Nou, we doen gelijk na dit liedje uh, zometeen nog een liedje. Maar dat doen we pas straks. Dan wachten we dus nog even mee. We gaan even bellen met Toxo Peers. Toxo Peers. Dus even kijken of uh, Toxo inmiddels... Uh, nou ja, in de buurt van... Zijn microfoon zit. We zullen zien... Inshallah, inshallah. Alles goed, Ahmed? Nee, nee, nee, is niet Ahmed. Nee, je spreekt met de Abu Bafometski. Ik ben uh, een mos, moslim. Nee, grapje. Hey, bravo hier, uh. mooi. Toch zo. Alles goed? Ja, zeker. Ondanks dat het vandaag een best wel zwarte dag is opnieuw voor uh, mensen die waarde hechten aan het feit dat je je mening vrij mag uiten. Inderdaad, ja. En dan verwoord ik het nog vrij netjes. Ik was echt even te neergeslagen toen het nieuws tot mijn doordrong vandaag. Ja, ik bedoel, het is echt kleinzielig als je. Je bent gewoon knettergek als je daar niet tegen kan. Ja, ik bedoel, ik, uh, vrijheid van dat is het grootste goed. Vandaag sprak ik uh, een Marokkaan. Het is niet een vriend van me, het is gewoon een ondernemer waar ik wel eens uh, kom. En uh, die kent alweer iemand die ik wel ook ken. En dat is wel heel grappig. Dat is Nederlands bekendste Marokkaan misschien wel. Die grappen maakt. Namelijk Najib Amali. Nou, die ken ik. Dat weten jullie. Dat heb ik wel eens verteld um, En het leuke was, deze man. Deze kruidenier, noem ik hem maar even. Die kende Najib weer. Sterker nog, het waren neven van elkaar. En dus er was een klik. En ze kwamen ook nog uit hetzelfde gebied ik ken ook nog wel iemand anders, die komt ook uit dat gebied en op de televisie in die man zijn winkel was het nieuws, het NOS nieuws en nee, niet eens het NOS het was echt het RTL nieuws en um, hij keek me aan, hij zei ja pff, ik zag de verslagenheid in zijn ogen en hij zuchtte en hij zei, het is wat hè en die blik dat wil ik echt benadrukken. Die ging bij mij door merg en brein. Oh, eh, merg en been. En, maar ook door mijn brein. In de zin van... Um, ik besefte me opeens... Dat dit voor die gewone... Moslim... Ook... Een enorm heftige impact heeft. En deze man nam... Echt heel duidelijk... Wel afstand. Van... Um, wat er vandaag in Parijs gebeurd is en hij zei ook tegen mij dit heeft helemaal niets meer met religie te maken en dit begint op politiek te lijken en ik zag ook de twijfeling in zijn blik en ik dacht, hier staat een man voor mij die het even niet meer weet en die bang is ook bang dat ja. westerlingen zijn winkeltje overslaan. Terwijl hij naar Kan me wel onschuldig van die man. Ja, ik ik, ik, uh, ik vond het bijzonder dat hij daar echt zo op zo'n manier afstand van deed. Dat, dat ja, dat ik denk van ja, maar dat was dat, er wel even in. Uh, maar daar gaan we het straks over hebben. Um, ik pak wel even onze vaste. Ja, dit is een heel vrolijk muziekje op zo'n dag als vandaag. Maar ik zal even met je doornemen wat ik al besproken heb en wat we nog oh ja, gaan bespreken. Ding. Ja. Je, je stem klinkt een beetje echo aardig. No. Oh, zo beter? Ja. Ik hoor jou ook een beetje echo. Ja, maar niet die echo van de Skype. Ja. Maar het klinkt net alsof je. Dit uh, is een soort. Science fiction-achtige. Die in een holle ruimte zit. De stream is wel goed, want we luisteren meer dan 400 mensen. En de opname is ook goed, hier. Oké. We anders even. Ik kan je even gewoon opnieuw bellen. Kijken of het dan beter klinkt. Gaan okay? we dat even doen? Momentje. Ja, zo beter. Nou, nu klinkt het weer anders. <laughs> Wacht even. Um, nou, dit moet te fixen zijn. Ik ga gewoon even kijken. Um, ja, je klinkt wel uh, lekker ruimtelijk Heel ruimtelijk ja, ja Goed, het, ja. Moet, het moet ook niet te ruimtelijk klinken okay. uh, Is het zo beter? Minder ruimtelijk? Nou, nog hetzelfde Hm ah, wat je, even, gisteren hoor. klonk je gewoon uh, Nou, zoals altijd hè, gewoon, uh, gewoon mooi droog, zeg maar Ja, Ho hoor je me uh, nu ja. nog? Ja, dat en wel nu? En nu niet meer? Ja, oké, okay. wacht even. Is het nu beter? Nee, nog hetzelfde. Hm, dat is vervelend. Ik denk dat het met skype te maken heeft, denk ik echt. Ja, dat denk ik ook. Um, maar ik ben te verstaan, of niet? Ja, dat wel. wel het is okay. wel duidelijk, hoor. Ja, de opname zit het wel goed, dus het moet wel goed komen. Oké. Okay. Um, goed. Nou ja, um, de onderwerpen die ik uh, al besproken had... Ik uh, ga even het muziekje er weer bij pakken. Zo, daar is hij weer. Uh, ja, wat ik al besproken had, dat was uh, het onderwerp Boek der Reuzen. En ook het uh, onderwerp uh, De Afbraak Beleidsmakers in Actie. Um, dan resten mij eigenlijk nog maar twee onderwerpen. Ehm... Um, dat is uh, ja, de aanslag vandaag in Parijs, waar we het net al even kort over hadden. En de brief aan Merkel vanwege de volksvijandige nieuwjaarstoespraak. Ik stel voor dat we daar uh, als eerste naartoe gaan. Goed idee? Ja. Pak ik wel even het bumpertje erbij. Ik spreek je zo. Ja, dat volgende onderwerp, dat, uh, ja, dat is een merkwaardige brief die aan Merkel uh, gestuurd zou zijn. Um, dat is een uh, artikel of een onderwerp geopend door Arminius en um, dat deed hij vandaag. Zeer geëerde mevrouw dokter Merkel. Uw nieuwjaarstoespraak heeft me zeer pijnlijk getroffen. In plaats van u met de zorgen en noden van de mensen bezig te houden die een democratische basis bij de Pegida-beweging hebben gevonden om uitdrukking te verlenen aan hun angsten, kunt u hierover niets anders verzinnen dan deze mensen uiteindelijk diep te beledigen. De kreet Wij zijn het volk is geen afgrenzing tegenover vluchtelingen of zelfs tegenover mensen met een andere huidskleur, zoals u dat vanaf bovenaf beledigend zegt. Maar de luide kreet van de politici daarboven, luister alsjeblieft een keer naar ons, ik denk niet evenmin als de meeste andere critici dat u zich de moeite heeft getroost om u bezig te houden met de inhouden van Pegida. Want als u een keer gekeken zou hebben naar een Pegida-demonstratie op internet... respectievelijk de nota van Pegida gelezen zou hebben... dan zou u tot een heel ander inzicht in deze zaak moeten zijn gekomen. Helaas, werd het schriftelijke eisenprogramma van Pegida... nog in de pers, nog op de radio, nog op de televisie bekendgemaakt. En, en, dan is men er verbaasd over dat de Pegida-beweging... Het onder andere heeft over leugenpers. Ook het bewust weglaten van feiten is een leugen. Dus in plaats van u bezig te houden met de inhouden, schaart u zich in de gelederen van de critici. die zich, tegen, oh, die zich erover opwinden dat de hoofdorganisator reeds eerder veroordeeld werd. Hier breng ik tegen in dat het. Tot de menselijke waardigheid behoort. om iemand die zijn straf heeft uitgezeten. opnieuw zonder vooroordelen in de samenleving op te nemen. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken. Fischer. heeft ook ooit, met de, politie, uh, heeft ook ooit de politie met stenen bekogeld. Werd dat ooit tot onderwerp gemaakt? Vraagteken. Ja, het hele artikel staat op uh, de, de website van E.J. Bron. Uh, de brief is geschreven door Martin B. Hoofd. Inspecteur van de recherche in Bielefeld. Nu ken ik ook een uh, politieagent die actief is in het roergebied in de buurt van Solingen, een, een hoofdcommissaris. En nou, die denkt er ook niet heel erg veel anders over. De de de politieke. Um, hoe zeg je dat? De, de, de politieke... De gevechts de orde? Ja, maar dan vooral de politieke correcte... Uh, de politiek correcte houding. Ja, die po politieke correctheid. Ja, dat is echt... Uh... Dat is om ja. ziek van te worden. Ja. Dat is, ja... Daar moet je eigenlijk ook helemaal niet te, te lang over nadenken, maar... De, sowieso vind ik Duitsland op dit moment een beetje in een beetje... die zitten een beetje in de tang. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. um, doen veel zaken met Rusland. Zijn deels ook wel heel erg afhankelijk van Rusland. Maar worden door de NATO en de EU... in een, ook een lastige uh, hoek gedreven. Ja, terwijl heel veel uh, Duitsers gewoon... Uh, zijn best wel uh, pro-Russisch. Ja. Nou ja, je kent mijn, uh, mijn, mijn, mijn standpunt... Uh, ten opzichte van Poetin. Ja, ik zie niet helemaal wat hij uh, verkeerd doet. Nee. Ja. Hij is ja, de, de NATO uh, rond uh, enzovoort. Ja, voor zie de... Maar ja. Ja, hij beschermt moeder Rusland. Ja. Op zijn eigen. Patriotisch gezien. Kun je de man echt helemaal uh, niks. Maar dan ook echt helemaal niks uh, verwij verwijten, zeg maar. Ik bedoel, uh, niks dan. Uh... Applaus. Nee, maar serieus. Zo zouden. Um... Politici hier ook soms wat meer moeten denken, meer opkomen voor het volk, voor de belangen van je eigen land. Ja. Maar dat doen ze niet. Dat gaan ze ook niet doen. Want ze hebben hun eigen belang. Ja. Als je het mij vraagt, hebben ze veel te veel uh, eigen belang. You've got spam. You've got spam. Mijn soundboard kreeg uh, ineens kuren. En ik hoor op de achtergrond uh, dat uh, uh, Fressy ook van alles te melden heeft. Wat is er, Fressy? Hoor je een alien stem? Ik, ik hoor ook een alien. Oh. Nee, wauw. Um... <laughs> <Wow. laughs> um, ja, nee, goed. Ja, in Duitsland. We hadden het er van de week ook al even over in een andere podcast. Uh, de situatie met de CIA die dus echt verwacht dat er in Duitsland gewoon een, een mogelijk een, een burgeroorlog zou kunnen ontstaan. Ja, en dat is best wel serieus. Nou ja, ik, bedoel, ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen... dat die Duitsers daar helemaal uh, zat zijn. Ja, en ik zie bij die Duitsers best wel... Uh, dan kun je best wel ver gaan... maar tot een bepaald punt... en dan, dan slaat het om. Ja. Dat idee heb ik. Ja, nou ja... dat geduld is voor velen, denk ik, uh, op. Dan. In, niet alleen in Duitsland... Ik bedoel, we hebben het in recent ook gezien in, uh, in Zweden. Was een moskee in de fik steken. Nou, ik uh, geef het je op een briefje. Ik kijk er niet raar van op. Als dat uh, vandaag of morgen letterlijk gewoon ook hier gaat gebeuren. Dat zie ik zo gebeuren. Ja, ik bedoel, uh, heel moeilijk. Ik bedoel, hoeft het ook niet te zijn voor een, een, een potentiële uh, jihad -hater. Die gewoon denkt van, uh, fuck jullie, uh, ik steek me gewoon de moskee in de fik. Ik, ik cremeer jullie bij het ochtendgebed in jullie fucking gebedshuis. Ik bedoel, ja, ik kan me voorstellen dat er idioten zijn die dat nu gaan denken. Ja. Ik bedoel, die worden toch weer met het nieuws geconfronteerd. Maar ik merk wel, uh, dat ik dan vandaag ook, uh, ben ik op geen stijl, uh, lever ik een comment of een reaguursel met een account dat echt al best al lang bestaat boom, ben Geband. ja bedoel en ik weet dat ze je gegevens ook door gaan geven aan de IVD en krijg je binnenkort weer bezoek van twee agentjes die komen op zondagochtend langs en zeggen wat heb je nu weer gezegd maar snap je geen stijl is verworden tot een leem ass tool van de Telegraaf om gewoon aangifte te doen tegen potentiële eh, gevaren voor... Eh. ik bedoel, mensen als Aaron Lansing en zo, die kunnen onder, elk, eh, onder elke gebruikersnaam zich aanmelden, maar vroeg of laat, dan worden ze de gegevens doorgespeeld aan de IVD en dan ding dong, ding dong gaan alle alarmbelletjes af. Ja, maar wat is voor hun business? Jullie ja. die krijgen inf informatie... en dan, uh, in rouw van geld. Zou je denken dat... Uh, de Telegraaf Slash... geen stijl daar ook echt geld voor krijgt? Mm, ik, ik denk het wel. Ja, ik weet het niet zeker. Ik heb het niet gecontroleerd natuurlijk, maar... Ik ben wel eens benaderd met QFF ooit... door een hele vage gast... en die vroeg ook voor... Uh... Nou ja, dat was voor een overheidsdienst of de gegevens op QFF voor een onderzoek gedeeld. En toen dacht ik al wacht eens even. Ja, probeert die gewoon. Ik heb ook daar helemaal niet op gereageerd. Ik dacht bij mezelf, fuck jou. Mm -hmm. Ik bedoel, zo klaar als een klontje. Ja, dat zou op meer plekken gebeuren. Dus ja, ik kan me voorstellen dat dat wel gebeurt, inderdaad. Ik zou dus moeten onderzoeken. Ja, daar ben ik best ben ik echt benieuwd naar. Ik denk zodra wij dichtbij de oplossing komen, dat het uh, een access denied wordt, zeg maar. Mm -hmm. Maar ja, you fool me once. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas probably in Tennessee that says, fool me once, shame on shame on you. <laughs> you fool me. <laughs> Dit is echt zo grappig. Die, die man is zo dom eigenlijk, George W, Maar goed, ja, um, ik even de correspondent in uh, Parijs. Oh, snap maar. Het is nog steeds, uh, de politie is nog steeds op zoek naar de daders. Uh, nee, goed. Uh, ik zal stoppen met die en We gaan een liedje draaien en dan gaan we zo meteen naar het uh, volgende onderwerp. Goed? Ja. Oké, okay, ga ik naar de playlist. Mm... Ja, waarom niet? Funky Broadway van Wilson Pickett. <middels> dus nog steeds uh, oh, oh, oh, oh, twijfels de je even goed zetten twijfels over het geluid ik zou in een robotachtige stem te horen zijn toch zo jij hoort het nog steeds waarschijnlijk ja maar uh, of of zat de uh, Frapsie gewoon te fukken omdat hij de hele tijd al luistert nee hij heeft wel gelijk ja, maar hij zei het even nadat wij het bespraken in de uitzending. Oké. Okay. Dus ik dacht nog, misschien is het er gewoon een grapje van. hem. Ja, dat kan niet. <coughs> ja, ik, ik hoor mezelf loud en clear. Dus ik kan me haast niet voorstellen dat... Ik kan het nu ook heel moeilijk controleren. Ik kan moeilijk de opname stopzetten en even op play drukken. Nee, maar dat moet niet doen. Nee, ja, het wordt toch niet zo'n lange podcast vanavond niet als normaal. Nee. Um, ik ben ook al eventjes bezig, even kijken, al een uurtje. En het is eigenlijk een soort extra podcast vanwege de nare gebeurtenissen in Parijs. We gaan ook naar het volgende onderwerp nu. Ik pak de bumper erbij en dan gaan we daarover praten. het volgende onderwerp is uh, de dramatische gebeurtenis eerder vandaag in uh, Parijs um, in Parijs zijn namelijk een, uh, ja, een aantal mensen echt op gruwelijke wijze nou ja laten we maar gerust zeggen afgeslacht in het hoofdkwartier van het Franse satirische magazine Charlie Hebdo in uh, Parijs um, ik kan even ik heb hier een mooi overzicht van de gebeurtenissen Um, even kijken, Ja, het begint rond 12 uur 55, 12 uur 39, ja. Het AFP meldt op Twitter dat er 11 doden zijn gevallen, onder hen twee agenten. Kort voor 12 uur vuurden zij met automatische wapens schoten af op de redactie. Dat duurde enkele minuten, daarna zijn de mannen gevlucht. Een aantal medewerkers is naar dak gevlucht, al dus Le Parisien. De aanslagplegers zouden hebben geroepen, we komen de profeet vreken. Aanslagen vereideld. De aanslagplegers zullen worden opgejaagd zolang dat nodig is en ze zijn gepakt. Voor een rechter zijn gebracht en zijn veroordeeld. Al dus het staatshoofd Hollande. Hij riep de bevolking op de nationale eenheid te bewaren. Volgens Hollande zijn er de afgelopen weken meerdere terroristische aanslagen in Frankrijk vereideld. De Britse premier David Cameron noemde de aanslag in Parijs ziekmakend. Groot-Brittannië steunt Frankrijk in de strijd tegen het terreur, zei Cameron. Nou, dat gaat dan de hele dag door. Uiteindelijk blijkt uh, verhoogde veiligheidsmaatregelen in Parijs. De autoriteiten in Parijs hebben op tal van plaatsen in de Franse hoofdstad extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Redacties van kranten en tijdschriften, grote warenhuis, culturele instellingen en het openbaar vervoer worden allemaal extra beveiligd. De maatregelen houden verband met de bloedige aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Het magazine stond al Onder bewaking. Kort na de aanslag verhoogden de Franse autoriteiten het dreigingsniveau voor terreuraanslagen naar het allerhoogste niveau. Nou, en later op in de avond komen er uh, nog wat updates bij. Ik zie hier om uh, vijf uur bijvoorbeeld, uh, dat is dan nog einde van de middag, Stéphane uh, Chabonnier, de overleden hoofdredacteur van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo, was laconiek over eventuele aanslagen op de redactie. Ik heb meer kans op een fietsongeluk dan dat ik de nieuwe Mohammed Merra tegen het lijf loop... zei hij in 2013 in een interview met de Nederlandse Volkskrant. Um, een woordvoerder van de Parijse politie zegt tegen Le Figaro... dat het weekblad de afgelopen tijd steeds meer bedreigingen binnenkreeg. Zeker de laatste dagen stroomden deze binnen. De lichamen van de doodgeschoten journalisten... worden momenteel uit het gebouw verwijderd, schrijft The Guardian. Tot op heden zijn vijf namen van slachtoffers bekend. Te weten hoofdredacteur Stéphane Chabonnier, beter bekend als Sharp, adjunct hoofdredacteur Bernard Maries en de cartoonisten Jean Cabou en George Wolinski en ook Bernard Verlac, verloren het leven. Het is, ik zie hier om iets voor acht, de politie doorzoekt appartementen in Parijs. De politie in Parijs heeft in het onderzoek naar de daders van de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo woensdagmiddag twee appartementen doorzocht. Dat meldt het ANP op gezag van de krant Le Parisien. Niemand is aangehouden, zo heeft de krant Van Bronnen bij de politie vernomen. Het ene appartement ligt in Pantin, in het noordoosten van de Franse hoofdstad. Het andere in Jean Villiers, in het noordwesten van Parijs. Mogelijk was het appartement in Pantin een schuiladres van de daders. Zij vluchten na de aanslag in de richting van de Porte de Pantin tot de politie hun vluchtauto uit het oog verloor. De aanslag in Parijs op de redactie van Charlie Hebdo lijkt uitstekend te zijn voorbereid en gepleegd te zijn door zeer goed getrainde strijders. Dat concludeerden verschillende Franse media op de dag dat terroristen systematisch een deel van de redactie van een extreem links, fel anti-religieus en tegendraads weekblad Charlie Hebdo uitmoorden en twee agenten doodschoten. De daders waren geen wilde aanvallers die in het rond schoten, maar mensen die met militaire discipline te werk gingen en zeer goed met hun vuurwapens ...om konden gaan. Ze plichten de aanslag tijdens een reductievergadering... ...waardoor er veel redacteuren en tekenaars... ...in één ruimte waren. Ook noemden ze de slachtoffers bij hun voornaam... ...voordat ze hen executeerden. Al dus de krant Le Parisien. De daders riepen leuzen die van jihadisten kunnen zijn. Zoals de medeling. Mededeling dat ze de profeet kwamen wreken. Maar ze spraken volgens een getuige, Charlie Hebdo, tekenaar Corinne Ray, perfect Frans, over de vraag of het jihadisten waren. Maand de Franse terrorisme kenner Jean-Charles Brissard... tot voorzichtigheid. Dit is in ieder geval een daad van oorlog, een echte terroristische aanslag en beslist de belangrijkste aanslag in meer dan 30 jaar tijd. De aanslagen in de jaren 80 en 90 in Frankrijk waren lang zo bloedig niet. Dit waren mensen met duidelijk het doel te doden. En ze waren erg zwaar bewapend. Ze konden beheerst met die wapens omgaan. Dit is iets heel nieuws. Al dus bizar volgens het ANP. Nou, dat is even in een notendop. Uh, de laatste update. 12 doden bij... Uh, Vreselijke aanslag. Ik, ik, ik, ik weet niet of je de beelden ook gezien hebt... van die agent... die door zijn kop uh, geschoten wordt. Daar word je ik niet heb... vrolijk van. Ik heb het gezien, ja. En, en uh... voelde het voelde toch een beetje... als een soort nieuwe 9-11 dit. Ja. Voor hier in Europa wel, ja. Kom op. Hoe... Makkelijk is het dus nu blijkbaar. En nou, nou ga ik iets heel engs zeggen. Om als je goed bewapend bent. Met een beetje training. Ik blijf erbij. Als je wel eens op een schietbaan bent geweest. En je kunt met een wapen overweg. En je weet wat schieten is. Jij weet dat. Ik weet ook wat schieten is. Omdat ik ook wel met vuurwapens geschoten heb. Ik kan alleen maar zeggen. Als je dat weet. En je hebt die kennis. En je gaat daarmee oefenen. En dat kan. Zonder dat je een echt wapen gebruikt. Kun je alsnog echt gewoon goed oefenen. Er zijn echt hele goede uh, simulatoren. Om dat te kunnen oefenen. Ik wil niet heel veel zeggen hoor. Maar als je dat veel en vaak doet. Dan word je vanzelf een goed getraind strijder. Zoals dit wordt omschreven. Zeg maar. En ik wil niet heel veel zeggen. Maar. Er zijn nu waarschijnlijk cellen van ditzelfde terreurnetwerk die denken van hey, what the fuck, dat ging wel heel makkelijk. En ook volgers van, je gaat copycats krijgen, ik, ik, dit, dit is zo makkelijk gegaan. Die lui zijn weg, die zijn ontsnapt, die zijn niet gepakt. Die lopen nog steeds vrij rond. Wie zegt maar niet dat ze dat morgen weer doen. Dat kan maar zo. Uh, want. Kijk, het is anders als. Je hebt zo'n zo schietpartij in Amerika. Mm -hmm. Maar dat gaat er chaotisch aan toe. Mm -hmm. Ja, Zit uh, ik Ik, Ik kan. Die, die ik weet, heb je die foto gezien van die. Uh, wacht, ik, ik zal nu even die foto uh, kopiëren. Het is dat ik eerst wel even in de shout van QFF. Die plaats ik later wel even in het topic. Misschien staat hij er inmiddels al in. Link. Naar uh, die foto. Ja, mooi in groepjes geschoten. Heb je gezien hoe? Ja. En daarom zeg ik je dat dit niet zomaar amateurs zijn geweest. Nee. Kijk vooral ook even naar de, de linker voorband. Lek. Gezien? Ja. Dus ze hebben niet alleen maar gedacht aan: van ik schiet ze dood, maar ik schiet ook. En dit is, dat weet jij. Die bandrek schieten. Ja. En ook die voorbandrek schieten waarmee je stuurt. <lacht> en ook nog de linker. Waar gaan de meeste bochtjes naartoe? Ja, naar links. Ja. Ik weet genoeg. Ik, dan heb ik ook nog het filmpje waarin te zien is. Um, het geluid kan ik er ook wel even bij pakken. Het filmpje waarin te zien is... ...dat twee van die gasten... ...voor een auto... ...een salvo... Uh, ...aan het uit... ...nou ja, gewoon... Uh, ...ze vuren een salvo af. Luister even. Oh, dit is niet dit filmpje. Ik moet die andere hebben. Daar staan ze namelijk... ...ja, dat is die vanaf het dak. Deze. Dit zijn geen AK-47, maar AK-74. Ze staan, de een staat voor en de ander staat achter hem en die geeft hem gewoon dekking. Wat hier gebeurt, dit is de formatie die ze aannemen als ze op een gegeven moment naar voren lopen en schieten. Dat is uh, een militaire training. Dit leer je gewoon uh, in, in, in, in, in je basis. Um, um, op, op de Koninklijke Militaire Academie. Uh -huh. dit, zijn he hele, dit zijn hele kleine details. Waaraan ik, waarvan ik zeg van nou. ook hoe ze die agent uh, neerschieten. Die ene loopt langs en dit filmpje het is heel gruwelijk. Hier schieten ze neer trouwens echt duidelijk. AK 74, niet 47. Dan ligt hij op de grond. En met precisie pads. Alsof hij het vaker gedaan heeft. Snap je wat ik bedoel? Ja. <tosses> en er zit dus nog een... Even kijken. Ze stappen met z'n tweeën in de Citroën. En gaan we vandoor. Het is echt een gruber. En iemand heeft dit dus gewoon gefilmd. O.M.G. Ja. En ook uh, ze blijven heel rustig. Hè? Want als die ene de bijrijder instapt. Mm -hmm. en het ligt nog wat buiten de auto. pakt hij ook gewoon rustig op en uh, neemt het mee in de wagen. Heb je ook gezien? Dit is een foto. Daar zie je dat die auto uh, in een steeg staat. Tegenover die politieauto. Waarop ze geschoten hebben. En ook weer hoe ze daar staan. En ook, dat zie je ook in het andere filmpje. De ene die geeft de ander constant. Een, uh, een, een, geeft hem een soort spervuurlinie aan dekking. Als het moet. Snap je wat ik bedoel? Ja. Precies in. ja, aan. aan uh, hoe moet ik dat zeggen, je moet eigenlijk net even zien als met de buitenspel met voetbal, precies in de lijn van hoe die loopt. Dus alles wat daar voor ligt en daarachter kan hij eigenlijk met één beweging zo, dat schermt hij af, dat gebied. En daarmee, ja, ik vind het gewoon wel redelijk vaag, dit. En dan ook de verhalen dat ze dus daarmee naar binnen kwamen met een raketwerper en... Uh, machine -geweden. Waar is die RPG gebleven? Die zie ik ze namelijk niet bij zich dragen als we in de auto stappen. En die hebben ze echt wel mee naar binnen genomen? Nou, dat werd door meerdere bronnen uh, gemeld. Oké. Okay. Dus ja... Het is, euh... ja je ziet nu ook spontane betogingen overal ontstaan in, in Frankrijk in Rennes waren al enkele tienduizenden mensen de straat op gegaan ook in Parijs ja, en er was er ook nog eens een, een, een, een bom die, en dat, dat is in het NOS-journaal helemaal weggesneeuwd onder alle andere dingen maar in Montpellier is een auto ontploft naast de synagoog eerder vanmiddag Ja, dat hoor je dan niet. Nee, ja, dan ga je haasten. Denken van... Uh... Nou ja. Dat er deels ook weer... Um, niet volledig geïnformeerd worden over alles wat er speelt. Maar dat ze dus... enigszins selectief zijn. Ja, of ze laten alleen... De wat in hun ogen, uh, hoe zeg je dat, het, het, het belangrijkste is, laten ze zien. Ja, ja, dat is inderdaad in hun ogen. Ik weet niet of dat bewust of onbewust gebeurt. Ik heb soms wel eens het vermoeden dat ze het gewoon bewust doen. En dat ze daarmee dus gewoon ook de berichtgeving beïnvloeden. De media. Mm -hmm. The hidden agenda van de media. Zouden ze dat doen om uh, meer angst te voorkomen of... Uh Mm, nou, misschien wel om, om, om kijk, ja, ook daar krijg je weer te maken met politieke verzuiling en dat veel van de oorspronkelijke politieke partijen die zijn natuurlijk een deel van hun uh, achterban stemmers kwijtgeraakt ja, en uh, nieuwe stemmers of uh, stemmers uh, kneden naar je behoeftes als uh, ja, waarom niet? Ik heb, bedoel, ik heb de media de afgelopen jaren dat QFF bestaat, heb ik ze gekkere dingen zien doen. Ik bedoel, um, denk alleen maar aan het hele Breivik-verhaal. En dat de NRC onder andere uh, schreef dat QFF er ook mee te maken zou hebben. Snap je? Ja. En. Ja, dat hou ik toch wel een beetje in mijn achterhoofd. Ik zie het Combi net ook weer wat interessants plaats. Die zit waarschijnlijk ook te luisteren. Ik uh, zal even updaten op het aantal uh, luisteraars. Via de diverse streams luisteren er nu 486 mensen. Uh, ongetwijfeld ook nog wat luisteraars. Via 66.6 FM. In de ether van de Illuminati. Ja, ja. Um, goed. Muziekje even, als een, als een, een soort uh, break tussen al deze ellende door. En dan ga ik even door naar uh, dat wat uh, combi uh, posten. Ik stel voor. Ik wel, uh, oh een, ja. Een uh, muziekje voor je. Uh, uh, dan doe ik die zometeen, dan zet ik hem klaar in de playlist. Als je de naam oh, en, het, uh, en, en, en, en het nummer even kan posten in de talk, of enfin, in de shout. Dan dan, heb ik hem uh... al uh, gepost. Ja, oh ja, maar dat is de YouTube link, zag ik. <laughs> of niet? Ja. Als je, heb je ook gewoon even de titel en de naam zo meteen. Als je die even in de shout gooit, dan pak ik hem even van uh, Afvinil, zeg maar. Klinkt ja, beter. En dan zijn we de Buma ook geen uh, centjes uh, verschuldigd. <lacht> uh. <lacht> um, goed. Even kijken. Hè? want Nu ga ik even terug naar wat ik klaar staan. Ja, een beetje luid, een beetje hard. Maar hey, het zijn wel mijn uh, Bloody Roots, man. En ja, die vrijheidsberovers zijn haatbaar en die komen steeds dichterbij. Maar eh, uh, I don't like those people. Tear up my roots. Sorry, Roots van Sepultura. Ja, het moest er even uit. Ik moest het er even uitstreeuwen. Kon ik niks aan doen. heb je soms. Are you still there? Toch zo? Oh ja, ik had een banaan oh. in mijn mond. Hé, <laughs> e. dat wordt een snippet, hè? dat begrijp je. Ik had een banaan in mijn mond, dat ga ik eruit knippen, dat stukje. Ik had een banaan in mijn mond, altijd een ja, goed excuus. Word je aangehouden voor bellen op de snelweg in je auto? Ja, maar ik had een banaan in mijn mond. Ja, maar ja, je, hè, pleeg je een aanslag op een moskee? Heb je kun je altijd tegen de rechter zeggen: Ja, maar ik had een banaan in mijn mond. Ja, wat zou u doen? over rechters gesproken. Ik had het gisteren al even over dat er vandaag bij mij een rechter zou komen om de schimmel in mijn woning te bezichtigen. Nou, dat was mooi. Dat was echt mooi. Schimmel uh, is echt uh, heel erg op één, aan één zijde van het huis. Ik weet dat de bovenbuurman dat ook heeft. Dus dat zit gewoon in het huis, in het pand hier. De buren hiernaast hebben er ook last van. Dus, uh, heel zelfverzekerd. Rechter komt. De tegenpartij ook. En... Uh, en die tegenpartij, die loopt nu al, want het loopt al anderhalf jaar. Die mensen hebben nooit de moeite genomen om ook eens hier te komen kijken. Maar nou komt het. Um, ze zeiden, een half jaar geleden, en drie kwart jaar geleden bij de rechter Keihard: Nee, dit is gefotoshopt. Die schimmel. Dus die waren hier vandaag. En ik zeg tegen de rechter: Ja, dat heb ik met Photoshop gedaan. Zoals je ziet, ik kom het. Niet nalaten om het even te benoemen. Die lui die waren ook zuur. En ze probeerden overal zich onderuit te lullen. Uh, ik had het idee dat die rechter dat ook wel door had. En ook eigenlijk was er iets van: ja. What the fuck. <laughs> dit, is ook, dit neigt ook gewoon naar. Dit is niet huisjesmelkerij. Dit is gewoon. Het uitbuiten van mensen. Maximaal voor financieel gewin gaan. Maar mensen wel gewoon in de fucking schimmel laten wonen. Nou. Uh, heel mooi. Toen zei uh, mijn vriendin, van, dan doe ik de douche wel even aan. Hè? Dan wachten we even tien minuten. Hoe lang douche die iemand tussen de vijf en de tien minuten of zo. En dan doen we weer uit. Dus ze doet de douche aan de deur van de kamer dicht. Van, uh, de douche zit zeg maar, aan de slaapkamer vast. Dus de deur van de slaapkamer naar de woonkamer dicht. Duurt een paar minuten. De rechter die stelt nog wat vragen. Ik leg hem nog wat uit. En dan opeens... Na 10 minuten doet mijn vriendin de douche uit. En doet de deur weer open. En de rechter gaat naar binnen. Eerst liet ik hem het toilet zien. En de hal. Die stonden inmiddels al helemaal. Dat leek net op een uh, sauna. En toen ging de deur van <laughs> de slaapkamer open. Waar de douche aan vast zit. En er de, de kwam echt zo'n soort. Zo'n zo enorme damp. Vanuit die ruimte zo naar buiten. Waarop die rechter ook zegt, ja, nou, dit is echt net een Turks badhuis. En toen, toen waren die mensen helemaal stil. En die griffier zegt die dat er allemaal netjes op. Ja, toen heb ik hem nog wat dingen laten zien. Het echte triestes voor woorden. Eh, kasten die compleet in elkaar gestort zijn. Door de schimmel. Eh, andere kasten voor gehaald. Maar ik heb die oude kasten die in elkaar gestort waren, bewaard. Dus kon ik aan de rechter laten zien... Zakken met verschillende kleding die in die kas lagen, die ook helemaal aangetast en aangevreten waren. Dus ja, uiteindelijk. Ik wil niet zeggen dat die mensen mank gingen, maar ze gingen wel een beetje op hun bek. En ze had ook een aannemer meegenomen, die was ook heel bij de hand. Die zei: Ja, nou, die schimmel die kan ik er zo afvegen met een geel doekje. Het dus is nou, wil je een doekje, wil je het proberen? En uh, nou ja, dat wou hij dan toch niet. Toen kwam hij weer met een heel verhaal. Nou. Uiteindelijk kwam hij op een gegeven moment met weer een opmerking over. Ja, maar dat doe je... Ik zei, hey, weet je wat jij moet doen? Je moet bij de Jif-fabriek gaan werken. Je weet veel van schoonmaken. En later benoemde de rechter ook nog van... Ja, en als ik een expert of een, een deskundige erbij wil halen... En dat wilde de rechter eigenlijk wel, om te weten hoe het komt nu... Dan zei hij dus tegen die aannemer: Dan ga ik zeker niet u erbij halen. En ik zei op een gegeven moment <lacht> ook nog van... En het was heel lullig, want dus toen gingen die mensen weer zitten verdedigen... ja, ik doe wel meer huizen voor hun. Ik zei ja, en die mensen zeiden eerst dat ze maar één huis hadden... en opeens hadden ze er veertien. En ik zeg niet om het een of het ander... Hè, maar bijt vooral niet in de hand die je voedt. Met andere woorden, ja, zo iemand kun je toch ook niet voor vol aannemen? Dat is gewoon, die is op hand van de tegenpartij. Ja. Dus uiteindelijk, na een uurtje of zo, een dik uur, gingen ze weer weg. Die rechter heeft wel een goede indruk gekregen. En Ik heb mijn emotioneel wel een paar keer even een beetje laten gaan... Um, vooral toen die mensen aan het liegen waren... ...ben ik, ben ik echt boos geworden. Ik zie jullie staan keihard te liegen... ...en die mensen tegen mij maar... ...ha, fantast, ha, fantast. en alleen maar zo. Ik zei ook tegen die rechter... Het ...gaat deze mensen maar om mijn ding... ...financieel gewin. En, maar als ik een auto verkoop... ...die zo mank is als dit huis... ...heb ik wel een probleem. En als ik een huis verkoop... ...met zoveel mankementen... ...heb ik ook een probleem. Maar als ik het voor u niet... Ik zei, dat vind ik vreemd. Ik zei, je levert toch een dienst of een product. Ja, en ik werd een beetje boos. Toen zei die rechter ook uiteindelijk toen hij wegging, hij gaf me een hand. Ik zei, sorry hoor dat ik me zo liet gaan. Nee, nee, nee, nee ik snap het wel hoor. Dat is heel gewoon, dat is heel normaal, zei hij. En dat was voor mij een stukje bevestiging. Mijn gevoel is wel redelijk oké okay erover. Ik denk dat het uiteindelijk wel positief voor ons is. Uit gaat pakken. We willen gewoon dat die schimmel weggehaald wordt en dat ik gewoon mijn woonplezier terugkrijg. Dat is ja. That's all I want. En, nou, uh, het wel fijn uh, dat er nou iemand uh, ja, gewoon naar jullie luistert. Ja, nou, ook mede dankzij onze goede advocaat. Ik wil het best wel even zeggen: Meester Vlag van uh, Noorderhuisadvocaten in de stad Groningen. Als je ooit een hele goede advocaat zoekt op het gebied van huurrecht, kan ik uh, haar absoluut aanbevelen. Dus ik maak bij deze gewoon even reclame voor een hele goede advocaat. En echt nog een advocaat die niet handelt vanuit uh, het oogpunt ik wil geld verdienen, maar echt handelt vanuit het oogpunt uh, ik wil mensen helpen. En dat soort advocaten vind je niet veel meer. En dat vind ik wel, uh, ja, ik wel even benoemen. Dus meester Vlag van Noorderhuisadvocaten in Groningen. Vooral uw huurzaken en zo. Anyways, um, ja, goed. Ik zag ook dat Arminius nog in het topic over de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. een uh, filmpje plaatste. van of over Hans Steeuwen en het vrije woord. Zullen we daar kort even naar luisteren? Toch zo? Ja, dat lijkt wel mooi. Ja, en dan, daarna gaan we even jouw liedje erbij pakken. Ja. Eerst even Minister Donner kondigde een kleine twee weken na de moord op Van Gogh aan dat de wet tegen smadelijke godslastering weer eens van stal gehaald moest worden. Een prachtig eentweetje van de minister met Mohamed Bouyeri zonder wie dit beeld er niet was geweest, maar die er helaas vanmiddag door detentieverplichtingen niet bij kan zijn. Jammer. Ik heb best wel vaak gehoord van mensen die zeiden, uh, Theo had het toch wel aan zichzelf te danken wat dat. Die dan allemaal uit vlacht Mensen betichten van dierenseks. Nou werkelijk. Als iemand mij zou betichten van dierenseks, ik, ik zou wel uh, echt de trap voelen. Dat is iets tussen mij en mijn snoek. Mijn snoek Ali. Het kwetsen van gelovigen, dames en heren, dat moet toch echt... Het dat doet zo'n verschrikkelijke pijn als mensen tot in het diepst van hun overtuiging gekwetst worden. Door een tekening bijvoorbeeld. Dat is niet te doen. Een mes in je buik is er niks bij. Dan is het nu tijd voor een lied. Uh, een, een schitterend lied, dan zeg ik het zelf. Uh, het zou misschien kunnen zijn dat er mensen zijn die zich door dat lied gekwetst voelen. Dat is absoluut niet mijn bedoeling. Ik heb niks tegen gelovigen, ik heb niks tegen, niks tegen christenen, niks tegen moslims, ik heb niks tegen negers, niks tegen blanken. Het enige waar ik iets tegen heb zijn de joden. Nee, ook niet trouwens. Oh, nee, nee, nee, nee. nee, nee, die kunnen tegen een grapje. Zij al. Uh, uh, nou, uh, daar gaat hij dan. Zet God op de potst tot de profeet waarin je reed en dans voor het vrije woord. En als je dan wordt doodgeschoten, heb je van dit lief genoten. De ene wordt verdreven, de ander wordt vermoord. Hiep, hiep, hoera, het vrije woord. Christenhondigheid, de leuke ziek, iedereen doet mee. Jezus en Mohammed op een overbare pleeg. Nee, ik mag niet kwetsen, mijn excuses zijn niet zo. voor straf me laten pijpen door de lijden van hallo, Het zijn je Ga gaat nooit verloren. Dan ging het op, op je oren. Maar halsen waard me dood beschieten, hopen dat die mist. Want ik ben een vol ik ben geen zelfmoordterrorist. Het je hebt dat moeilijk te raken als je bij rij bent af te slanken. In die zin had van Gogh het allemaal aan zichzelf te danken. Dat uh, is nog een regel te denken. Dat was de leukste, daar zat iets van vergeving op staan. En de zon schijnt, dames en heren. Dankjewel, Theo. Zorgburg deze wat mee. Hatelen. Wat nog meer. Mijn DVD's zijn nog steeds verkrijgbaar bij <laughs> de DVD-handel. Uh, ik had nog iets. Vrij uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. <middel> woord. Moord. Ja, Hans-Theor. Die man, uh, die leeft denk ik ook niet heel erg fijn en lekker op dit moment, uh, denk ik. Nee, ja. Voor zover die dat al deed. Doe, ik kan me niet voorstellen dat je, je... heel erg fijn en lekker in je vel zit... als je bedreigd wordt. Met enige regelmaat. Omwille van je mening. En dat wat je zegt. Wat de neuk, mensen. Ja. zoals hij het al zei. Het is gewoon die trieste... Tja. Het is een beetje ook... Mijn geduld is op. Snap je? Deze mafklappers die dit, die dit soort onzin eh, uitvoeren. Ik, ik las ook nog ergens dat... Uh, ze eerst op nummer 6 hadden aangebeld. En daarna pas op nummer 10. Waar uh, Charlie Hebdo gevestigd was... Ja, klopt, ja. Ja, ik zie hier nu ook al dat uh, mensen dus dan al vrij snel gaan denken van ja, maar zijn het dan misschien niet gewoon haar geheime diensten en zo? Er was ook een of andere muts van GroenLinks die titterde dat. Echt van, ja, Le Pen heeft, die zit hierachter. Ja, what the fuck? Maar sorry hoor, zo iemand moet je gewoon abrupt uit de politiek trappen. Gewoon echt met de nadruk op trappen. Gewoon oprotten. Als, je, als dat je mening is, oprotten. Punt. Start? Ja, maar die zegt dat denk ik omdat die is dan bang voor, uh, voor hun aanhang. Tuurlijk. Dat ze die kwijtraken. Pff. Moslims, zeg maar, die stemmen op groen links. En ja. niet te vergeten, linkse good mention. Van die salonsocialisten. Ja. Ja, ik, ik ben zelfs van mening, inmiddels anno 2015, dat het socialisme in de westerse wereld uitgestorven is. Dat bestaat echt niet meer. Ik denk nog wel dat er best wel wat mensen zijn, ook op QFF, die wel denken en ook het liefst een wereld zouden willen waarin men um, sociaal met elkaar omgaat. Maar socialisme, wat ze nu nog socialisme noemen, dat heeft helemaal niets te maken met het socialisme zoals het bedoeld was? Nee, totaal niet. En dat is op zich een hele mooie um, manier van het met elkaar bedrijven van de samenleving. Moet het maar even zo het zeggen. Um, dit klinkt misschien heel geitenwollen hippie shit, maar het was wel oké. Okay. Maar dat socialisme, dat is er uitgeslepen toen. Politici op een gegeven moment meer dan een ton per jaar gingen verdienen. Politici nevenfuncties konden nemen waarin ze een paar ton per jaar erbij binnenharten. Ga ze maar door. Dat, dat, ja. dat is ergens misgegaan. En toen trok de politiek geen uh, mensen meer die ook echt verbetering wilden voor het volk. Maar vanaf dat moment is de politiek vooral aasgieren gaan trekken die uit zijn op geld en persoonlijk gewin. Ik kan je wel een goed voorbeeld uh, noemen. Mm -hmm, bij mij in vertel. de buurt. Ja. Je hebt in Winschoot ook... Dat is zo'n grote sociale werkplaats. Ja, dat klopt. Cinegon. Mm -hmm. En uh, die werd tot... Kort voor tijd gerund door iemand van de SP. Ja. Nou, als je zag waar die woonde. In de kast van huis waarschijnlijk. Ja, in uh, Bellingwolde. Kijk. En, uh, nou, als je zag... Die... Uh, Heel veel bedrijven die dachten van, oh ja, ik heb een inpakken nodig. Want, mm -hmm. uh, dan haalden ze plukten ze wat mensen daar vandaan. Maar er waren heel veel mensen met uh, behoud van uitkering. Zo, daar heb je een grote een, een vrouw uh, uit Driebar, bij mij ja. in de buurt. Mm -hmm. En uh, die moest van de bijstand leven. Maar ja. die moest wel een heel eind reizen. Maar die kosten bijvoorbeeld werden niet vergoed. Dus ja, ik, ik vind dat gewoon een uitbuiting. Je mag dat officieel gewoon weigeren. Ja, dat heb ik ook gezegd uh, tegen die vrouw. Het is namelijk een, een vorm van slavernij. Zo'n vrouw die kan uh, de beambte van de sociale mm. dienst in het Old Amt... denk ik dat het ondervalt, Winschoten, is dat zo? Ja. Ik denk dat zij eventjes um, de, zeg maar, de wetten, de internationale mensenrechten... daar moet ze even in kijken... Er staat ergens dat dit dus niet mag. Een overheid mag iemand niet te werk stellen... in ruil voor een uitkering. Dat mag niet. Dat is een vorm van slavernij. Dus dat moet ze gewoon weigeren. En, uh, waarschijnlijk uh, is het dan afgelopen. Ja, nou, uh, zoiets is, is, is, is, is er ook gebeurd. Uh, oh, oké. Okay. Een um, achterbuurman van mij die is uh, jurist. Mm -hmm. en, uh, maar die had... Heeft een uh, familie ook daar wonen. Ze was de buurvrouw van. Dus ah. ze hebben haar ge allemaal geadviseerd en zo. En dat uh, is allemaal gelukkig goed gekomen. Oké. Okay. En uh, ze heeft nu trouwens ook weer gewoon werk. Dus uh, gelukkig is het allemaal goed gekomen. Maar ik bedoel maar: iemand van de SP, een uh, socialistische partij, die mm -hmm. dat soort praktijken erop houdt. Ik, ik zou je vertellen: in Haren woont ook een van de voormalige kraker. Een extreem links SP-figuur. Um, die woont in een huis. Nou. F, ik vermoed toch wel dat het huis een ton of zes, zeven, misschien zelfs wel acht waard is. Um, helemaal op die plek en in haren Je kent Haren wel. Je weet wel dat Haren een, een, een dure gemeente is om te wonen. Um, en daar hangt een enorm stembiljet iedere keer weer, bij de verkiezingen, van de SP voor het raam. Dan gaan mijn haren recht overeind staan. Dan denk ik van, wat klopt er niet aan dat plaatje? Nee. Ik bedoel, als ik aan een gemiddelde SP'er denk, dan denk ik misschien... Um... Aan een dude op sandalen. Ja echt op sandalen. Met geitenwolle sokken. En zo'n uh, corduroy broek. En... In een uh, oude eend. Ja. Shaki uit Vlodder. <laughs> ja. Nou, zo'n soort type. Snap je? Alsop, met met zo'n ja, leren of, studiecontainer. Uh, wat zei je? Met zo'n leren studiecontainer. Zo'n boekentas. Ja. Die dan in, in zo'n attaché-cover-like in zijn hand houdt zo. Dan heeft hij zo'n driekwart jas, die is een beetje smoezelig van de Duttler. Ik zie het voor me man. Maar dan denk ik van dat is een SP'er zoals ik een SP'er voor de geest hou. Maar de SP'ers van nu die hebben iPads, iPhones, iPods, weet ik het wat allemaal flashy people. Dat zijn hipsters. Dat heeft helemaal niks meer met de SP te maken, zoals de SP <coughs> oorspronkelijk um... ja, bekend stond. Hetzelfde geldt voor GroenLinks, hetzelfde geldt voor D66. Het is allemaal één pot nat. Nou, daarom wordt er hier in de regio veel gestemd op de, de communisten. Ja, maar wat hebben de, de, de bolsjewieken of de communisten de afgelopen 30 jaar bereikt in Noordoost-Groningen? Op, op, op het feit dat we allemaal bekend zijn... met vreemd meis. na dan. Nou ja, het heeft ook niet veel goeds gebracht. Uh... Nee, dat zeg ik. Ze, ze hebben eigenlijk niks bewerkstelligd. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen... dat het animo... simpelweg te klein is. Ja. En... Natuurlijk in zo'n relatief dun bevolkt gebied zal zo'n partij makkelijker een uh, nou ja, redelijke vertegenwoordiging kennen. Snap je? Mm -hmm. Dus misschien dat Noordoost-Groningen daarom wel bekend staat als een communistenbolwerk, Terwijl het feitelijk misschien om een groep van een paar honderd man gaat. Ja, nou, ze hebben wel redelijk wat zetjes dus in de gemeenteraad. Oké. Okay. Ja, volgens mij bijna evenveel als de VVD. Oh, dat is nog wel aanzienlijk, dus. Ja. Dus ja, hier hebben ze nog wel redelijk wat aanhang. Maar ja, ook sommige dingen, ja, dat doen ze echt niet goed. Ja, het is allemaal... Uh, ze had ook laatst... protestactie ergens in uh, Windschoten. Mm -hmm. en, uh, maar als ze zag hoe dat ging. Uh, Weet je, want, Ja, dan zie je meestal alleen maar van die oude kerels uh, met spandoeken rondlopen. Beetje schreeuwen. Ja. Dat zijn dezelfde acteurs die je dan ziet bij de bezettingen van uh, gasboorinstallaties. Uh, <laughs> ja. <laughs> Toen kwamen ze ook richting mij en vroegen ze van... Uh, dan gaven ze mij zo'n blaadje van de VCP. Mm -hmm. En dan uh, zei je... Uh, Wat vind je van ons? Ik zei ja, dit en dat. En uh, ik zei ja... Toen zei ik voor de lol. Ik zei ja, ik vind jullie een beetje te zachte Ik ben nog een echte Stalinist. Uh, <laughs> kan ik kan me thuis van stalen hangen. <laughs> huh. en, en toen? Toen pakte jij uit zo'n uit rechter jaszak jouw boekje van Mao. <laughs> <laughs> ja, het rode boekje. Ja, dat boekje heb ik trouwens wel. En zo ik heb ook zo'n mooi Mao dingetje uit China. Huh. Dat heb uh, ik van mijn kameraad uh, Tom gekregen. Die was in China en uh, die heeft zo'n boekje het land uitgesmokkeld en wat andere reliquieën van uh, Mao. Ja, interessant. Ja, ik, ik zeg nu alweer te veel want ik zei laatst ook al dat uh, mijn kameraad Tom in Korea woont normaal. Dus uh, die komt denk ik voorlopig China niet meer in. Want die Chinezen die uh, luisteren natuurlijk ook naar de Q5 podcast. Potentieel gevaarlijke show. En, en die vertalen dit helemaal naar het Chinees. Nee, maar is, ik, ik, I'm not shitting you. De Q5 podcast wordt gedownload en ook rechtstreeks afgespeeld vanaf IP-nummers uit China. Cool. Dus op de, ja, dat zouden natuurlijk mensen kunnen zijn die um, met de Tor surfen, maar... Die IP-nummers staan niet bekend als uh, uh, proxy servers, zeg maar. Dus ja, het kan natuurlijk ook zijn dat het Nederlanders zijn die daar wonen, die naar ons luisteren. Het zijn wat verschillende IP-nummers, dus ik vond het wel grappig. Ja, ja leuk om te weten. Ja, ja zo is ook uh, vanuit Rusland en Canada, Amerika, de Antillen. Uh, ...Engeland, Frankrijk, Nederland en België. Nederland, België en Duitsland... ...daar komen de, echt ver weg... ...de meeste uh, luisteraars vandaan. Oké. Okay. Ja, nou, dat kan komen... ...omdat ook een paar QFF'ers uh, in Duitsland wonen. Uh, ook een paar in België. Dus ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Uh, we gaan luisteren naar... Uh, ...Mike Bloomfield... ...Al Cooper... wacht even hoor, Stepien Stils, zeg ik het goed? Ja. Stepien Stils? Ik wou bijna zeggen Steven, maar toen dacht ik wacht even Stepien, Stepien Stils met You Don't Love Me um, Ik spreek je straks, hè Tox? You know you're gonna hurt me so. I'm gonna die. Tippian Stills met You Don't Love Me. Lekker nummer, hè? Toch zo? Relaxed. Ja, en dat effect wat ze gebruiken... Ja. Het ook dat, uh, wong, wong, dat heen en weer zingen, bedoel je? Ja, zo klinkt je op stem ook een beetje. Oh. Ah, special effects. Het is, uh, het is allemaal mogelijk in deze 53 ste QFF podcast. Net als dat ik me net met een tandenstoker keihard... In mijn gezicht steek. Oh, Het bloedde ook echt gewoon. Grappig. Applaus voor mezelf. Yeah. Oh, oh, oh. I didn't do anything, man. Nee, maar goed. Um, ja. Nog meer applaus. <laughs> um, ja. Nou ja, we hebben de, de vreselijke uh, aanzag vandaag in Parijs gehad. Um, ja, ik zag dat op geen stijl um, er nu een wedstrijd is teken een Charlie cartoon en win een publicatie op geen stijl ehm, um, ja ik ehm um... ik, ik, ik weet eigenlijk niet of er nog op dit moment heel veel meer te zeggen is over um, ik, kan ook, ik ben even aan het kijken naar het laatste nieuws, her en der of er al uh, meer bekend is um... Syriëgangers van aanslag verdacht. Wacht even, de politie in Frankrijk is drie verdachten van de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo op het spoor. Twee van hen zijn deze zomer uit Syrië naar Frankrijk teruggekeerd en komen uit Pantin in het noordoosten van Parijs. Dat meldt het ANP op gezag van de Franse media. Agenten hebben vanmiddag een appartement in Panten doorzocht zonder iemand aan te houden. De politie zou nog een derde verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats op het spoor zijn. Volgens Metro gaat het om Hamid Murad en de broers Said en Gerif Kouachi. We got you ID, zegt Breaking News. Ze hebben een foto nu ook van zijn paspoort van een van die gasten. Ook van die ander. Ja. Ik zei het al eerder vandaag tegen iemand, het zijn vast teruggekeerde Syriëgangers. Hmm. Ja, dat wordt dus nu steeds meer duidelijk eigenlijk al met al. Ja. Ja, wat moeten we ervan zeggen? Laten we hopen dat, uh, dat er snel een einde komt aan deze ellende. Ja, dat ze ze te pakken krijgen Ja, want ze lopen nog steeds vrij rond. En dat betekent dat ze ieder moment weer een aanslag zouden kunnen plegen. Hè? Want deze nou, die willen sterven voor uh, hun uh, whoever the fuck. Idioot waar ook zijn in geloven. Maakt ook niet uit. Uh, ik zeg gewoon veel te veel. Um, rechtbankverslag uit 2005. Het Vincent Olivier said his Client Gerif Kouachi was having second thoughts and was relieved to be arrested. Even grateful, Kouachi, 22, lived his entire life in France and was not particularly religious. Olivier said he drank, he smoked pot, slept with his girlfriend, and delivered pizzas for a, a living. His parents, Algerian immigrants, are dead. the delect well, steeds meer over hem out. Over de mogelijke daders. Terugkeer, jihadis. Homegrown, shit, nog wel. Um, ik zeg, uh, zullen we naar onze iTunes gaan? Ja. Goed, dan uh, doen we dat. Maar dat doen we uiteraard met de twee uh, liedjes, uh, net als de vorige keer. Uh, Everybody's free to wear sunscreen, van Quinnen Tarver en daarna... ...It Could Happen To You van Miles Davis... ...en het is Quinted. En ik ga binnenkort beslissen... ...over welk liedje blijft aan het einde. Tot die tijd kunnen jullie daar nog even... ...lekker over nadenken. Laat het desnoods weten... ...in het QVF podcast topic. En artikelen voor... ...podcast54 taggen, dat kan. Hashtag podcast54. Aan elkaar, zonder spaties. En dan wordt jouw post... ...of jouw onderwerp meegenomen... ...in de volgende podcast... Mijn naam is Bafomet en uh, het is inmiddels 10 voor 10 op 7 januari 2015. Ik geef het woord aan uh, Toxopays en ik zeg bedankt voor het luisteren. Bye bye. Ja, dat was Toxopays en bedankt voor het luisteren. Lately, ik zou zeggen, doe rustig aan en uh, tot de volgende podcast. Ja, tot de volgende. Bye bye, uh, Toxopays. spreek je later. Doei. If I could offer you only one tip for the future: sunscreen would be it.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 But trust me, I'm the sunscreen. En uh, na de spinders uh, spindokters <coughs> is het tijd om te beginnen met aflevering 2 en 5 66. What? What? Enemy down. QAVS. Radio 666. <laughs> It's not what you think. the last voice that you will ever hear don't be alarmed